De meeste bestuurders die tussen 2007 en 2011 aantraden... kregen minder dan hun voorganger, gemiddeld 46 procent. Daarnaast is een code afgesproken waarin staat dat bankiers... maximaal hun vaste inkomen mogen verdubbelen met bonussen. De Nederlandse bankiers houden zich daar keurig aan, schrijft de Volkskrant. Banken die staatssteun krijgen mogen helemaal geen bonussen uitkeren.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 Dit is Radio 1. Tros nieuwsshow. Presentatie Peter De Bie en Daphne Bunskoek. Welkom bij het eerste en meteen ook het laatste uur van de nieuwshow. U weet het, wij gaan door tot... 10 uur, dat houdt trouwens op hoor, na de Olympische Spelen... zijn we gewoon weer in volle breedte aanwezig. Ik zal u vertellen wat we in dit uur gaan doen over een kwartier. tuinboeken schrijver Romke van der K over de verstening van de Nederlandse tuin... en de risico's die ontstaan door de vele regenval. Ja, ja, serieus werk. De sportsomerbus rijdt met Mark Robin Visser weer door het land... besteden we aan en Ingrid Hogevorst verzorgt na half tien... de boekenrubriek en we sluiten af met muziekjournalist Sal van Stapelen... Ophef is er namelijk in de Amerikaanse zwarte muziek... door de coming-out van zanger Frank Ocean. Goed, maar we beginnen met een man aan de top van de lijst. Ja, over ongeveer anderhalf uur gaat hier in Hilversum... het verkiezingscongres van de 50-plus-partij van start. Waarbij Henk Krol zal worden benoemd tot lijsttrekker. Krol werd bekend als oprichter van de gaykrant... en voorvechter van het homohuwelijk. En nu vertegenwoordigt hij als 50-plus-statenlid... van de provincie Noord-Brabant... wederom een bevolkingsgroep die zich niet gehoord voelt. Dat was tenminste de uitkomst van een opiniepeiling... van Maurice de Hond eerder deze week... Ongeveer de helft van alle Nederlandse stemgerechtigden is bij de verkiezingen in september ouder dan 50 jaar. En maar liefst 78 procent van hen vindt dat de bestaande politieke partijen zich onvoldoende om ouderen bekommeren. Het zou 50 plus straks zomaar op vijf zetels kunnen komen te staan. Goedemorgen, meneer Krol. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Maurice de Hond heeft de peiling in opdracht van uw eigen partij gehouden. Hè? Wat mogelijk ja, de, de optimistische uitslag uh, verklaart. Want het NIPO ziet u dan één of twee zetels halen. Hè? Wat denkt u zelf? Nou, dat is bij Maurice de Hond ook nog steeds het geval. Hij meet de potentie en die ja. potentie is veel groter. Maar daarvoor is nodig dat we uitleggen waar we mee bezig zijn... en wat we graag willen. En als ja. dat gaat lukken, ik denk dat er dan geen verschil zit... tussen de peiling van het NIPO en de peiling van de Hond... Nee, want, maar jullie zijn inmiddels in acht provincies vertegenwoordigd... Ja. en hebben één zetel in de Eerste Kamer. Ja. Dus stel dat dat uh, straks met één of twee zetels uh, gaat lukken in de Tweede Kamer... welk verschil kunt u dan maken? Nou, je hebt natuurlijk tegenwoordig steeds vaker dat kleine politieke partijen het verschil kunnen maken. Ik moet er meteen aan toevoegen dat ik hoop dat het niet bij één of twee zetels blijft, want dat is toch wel een enorm grote klus. U doelt op, op zoiets als de Partij voor de Dieren of zo, die toch uiteindelijk na vele jaren toch een hoop dingen voor elkaar krijgen. Die hebben een heleboel voor elkaar gekregen, maar ook als je kijkt naar kleine partijen, bijvoorbeeld uh, de kleine gereformeerde partijen, die echt een stempel hebben gedrukt op dit kabinet. Men had de steun van een kleine partij nodig... om de coalitie in het zadel te houden. Nou, Stel nu eens dat dat in de komende periode de 4, 5, 6... laten we hopen, zedeltjes voor 50 plus gaan worden. Ik denk dat het er dan ineens heel anders uit gaat zien. Want de ouderen hebben echt de afgelopen jaren het meest moeten inleveren. Hun AOW is niet meegegroeid met de salarissen, pensioenen... Stevig opgekort en wordt nog veel meer opgekort. Maar deze, deze uitspraak he, deed u ook in, het, uh, in een interview met Volkskrant ja. uh, gisteren. Ja. En uh, de NSNX heeft, heeft het ook nog naberekend. He, of ja. alles, alles precies klopt zoals u dat zegt. En daar ja. kwam het toch uit voor dat dat. dat dat als je stelt dat ouderen het meeste lijden hebben gehad... Eh, eh, ten gevolge van de crisis en het meeste hebben moeten inleveren... dat dat dan niet klopt. Ja, en dat is toch een fout van NRC Next... en ook een fout van alle anderen die dat proberen na te rekenen. Want laten we nog even heel simpel rekenen. Ik ga ja, ja. niet te zeer in de cijfers, want dan volgt niemand het meer. Maar iemand die AOW heeft, is er sinds 1980 niet echt op vooruit gegaan. Die hebben niet de salarisverhogingen gehad die u heeft gehad... Uh, de promoties die u heeft gehad, die hebben dat allemaal niet mogen meemaken. En de pensioenen zijn voor een deel al gekort... en worden ja. de komende periode nog verder gekort. Nou, dan kan je hoog en laag springen, maar dan is heel duidelijk... dat die groep, echt ten opzichte van de werkenden... duidelijk tot 10 op is achteruit gegaan. Maar wat doet men in de cijfers waar NRC Next over spreekt... die ook door minister Kamp gebruikt worden... Ja. die vergelijken de 65e... Jaardigen van nu met de 65 jarigen van 10 jaar geleden. En dan zie je dat men er wel op vooruit is gegaan. Maar dat geldt dus niet voor die individuele gevallen. Nee, maar kijk, je kan natuurlijk alleen maar spreken... over het algemene beeld. Want, want ja, ja, je kan ook heel veel individuele 30-plussers zoeken. die. Uh... Nee, nee, nee. Ik, ik kijk gewoon naar al die 65-jarigen van nu. En de 65-jarigen van nu zijn mensen die een beter pensioen hadden... dan de 65-jarigen van 10 jaar geleden. Je ziet dat nu steeds meer tweeverdieners instromen. Het is een op. Een rijke groep, toch? Uh, dat, geld, dat geldt voor een kleine groep. Maar de meeste mensen, en dat is echt een enorm grote groep, die heeft het halverwege de maand echt heel moeilijk. Die kunnen na de 16e geen stukje vlees op hun brood meer krijgen. Die kunnen ineens niet meer dat treinkaartje kopen om bij hun kinderen op bezoek te gaan. Die hebben het echt moeilijk om rond te komen. Maar het is toch moeilijk om te praten over individuele gevallen, toch? Je moet praten over het gemiddelde van de groep waarvoor je staat. Ja. En, en ik kan mij voorstellen dat het voor u... Uh, u, u heeft ontzettend veel betekend voor de homobeweging. U heeft veel punten op de agenda gekregen. Voor de emancipatie heeft u heel veel betekend. Um, dat u nu een groep heeft waarvan het moeilijk te zeggen is... of, of te staven, dat zij het het zwaarst... Te lijden hebben in de huidige maatschappij. Nou, ik denk ook niet dat we de zielige partij moeten uithangen. Maar ik denk wel dat het verstandig is. Want we praten nu voortdurend alleen maar over centen. En dat is heel belangrijk. Want ja. die groep is er, en dat blijf ik dus volhouden... in verhouding tot werkende enorm op achteruit gegaan. Ja. Maar het gaat om veel meer. Kijk maar eens naar het beeld wat er van ouderen geschetst wordt. Het is alsof we gewoon aan de kant worden geschoven. Alsof we er niet meer toe doen. Hoe komt u daar nou bij? Volgens mij, de reisindustrie die richt zich, als ze verstandig zijn... voornamelijk op die groep, want die groep heeft centen, die heeft tijd. Niks te zielig, toch? Maar nu een heel ander beeld. U wordt na uw vijftigste werkloos. Ja, dan heb je een probleem. Dan heb je echt een probleem. Een paar jaar geleden kwam 5% dan nog aan de bak. Dat is inmiddels gezakt tot maar 2%. Oké, okay, dus die 50-plus moeten we eigenlijk heel erg letterlijk nemen in uw verhaal. Is heel letterlijk. Precies, want voor die 65-plus is het natuurlijk toch een ander verhaal is ook zo. En wat dat betreft is dat uh, een boodschap die ik hoop de komende weken uit te kunnen dragen, dat wij echt de beeldvorming over ouderen, het nut van ouderen, ervoor zorgen dat er geen tweedeling in de maatschappij oh. ontstaat. Want jong en oud zijn niet elkaars natuurlijke vijanden, zoals maar al te vaak door mensen gesuggereerd wordt. Nee, we kunnen juist vreselijk veel voordeel aan elkaar beleven. Maar van al die onderwerpen, hè, wat, is, wat ligt u nou het meest aan het had waarvan denkt u, ja, daarvoor ben ik nu de politiek weer erom ingegaan en, en daar wil ik voor knokken. Wat? Nou, dat is toch het feit dat er een verkeerd beeld over een groep is ontstaan. En dat is natuurlijk in feite precies hetzelfde mechanisme... waar ik de afgelopen jaren mee gewerkt heb. Ik kreeg te maken met een groep die gediscrimineerd werd... die niet serieus genomen werd. En daar is, laten we heel eerlijk zijn, in 35 jaar verschrikkelijk veel aan veranderd. Dat zou ik ook zo graag voor deze groep willen doen. Want als we gaan kijken in oosterse landen... wordt er heel anders tegen ouderen aangekeken. En als we maar bij onze, zuider, bij onze zuiderburen zeggen... bij onze oosterburen gaan kijken... fabrieken als BMW... die hebben fabrieken waar 80% van de werknemers bewust... 50 plus is. Ja. Omdat dat zorgt voor een kwaliteitsgarantie. Ja, dus daverende uitzondering, dat weet u zelf ook hè? Ja, maar dat is geen verkeerde uitzondering. Dat is waar we veel meer naartoe moeten. Ik bedoel, ook in dit vak waar u in zit. Je hebt toch jonge mensen die je pas binnenkomen. En dan denk je, uh, hebben die wel nagedacht over de vragen. Die ik zie je lachen. Die, hebben die wel nagedacht over de vragen die ze stellen? Als je wat meer ervaring hebt, en ik kijk maar naar de man recht tegenover mij... Ja, dan heb je toch een andere manier van vragen dan iemand die dat allemaal moet Nou, nog laten we dat heren. dan ook maar meteen doen. Meneer Kool, wat doet u zichzelf in godsnaam aan? U stelt dadelijk voor een zaaltje. Heb je een heus partijcongres uh, van een partij... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ja, die partij is eigenlijk de voorzitter, uh, Jan Nagel. Ja, Jan Nagel is de voorzitter. Kent u zijn bijnaam eigenlijk in Hilversum? Oh, die, u, u komt uit Hilversum, geloof ik, hè? U weet ik, heel, nee. ik, ik kom u niet uit Hilversum. U komt er wel Hilversum. heel vaak. Ja, ja weten nee, het is zijn wel. Bijnaam, ik, ja, ik het wel kom weet, wel hoor. vaak, ja. Ja, vertel. Kent u, nou, kent u die bijnaam van hem? Nee, vertel. Nee, echt niet? Nee, vertel. De nee, Rasputin van Hilversum, ja, nou ja. die kent u toch, hè? Dat zal hij wel gekregen hebben in de tijd dat hij hier in de lokale oh. politiek actief was. U denkt was. dat u hem nu kwijt bent? Ik denk niet dat ik hem kwijt ben. Ik hoop dat ik hem nog heel lang mag hebben als adviseur. Oh. Want hij is een knap schaker. We hebben een totaal andere manier van hoe wij politiek bedrijven. Ik ben nu helemaal gewend om gewoon eerlijk de dingen te zeggen... Uh, zoals ik ze vind. En daardoor ga je ook af en toe op je bek. Ik heb, uh, gister... Je moet opeens vreselijk op je woorden letten. Je moet veel meer op je woorden letten dan ik ooit gedaan heb. En dat valt me ook heel hard omdat ik altijd genuanceerd wil zijn. Ik ben niet zo van het zwart-wit denken. Dat heeft te maken met mijn opvoeding... en ik zal dus altijd alles in nuances uitdrukken. En maar heet, in de politiek part... kom je niet weg met uh, uh, statements, of, uh, uh, ja, statements die niet kloppen. Hè? Dus, uh, dus... Nee, maar daarom ben ik zo blij dat u net die vraag aan mij stelde... en dat ik u duidelijk kan maken dat dat statement wel klopt... maar dat datgene wat uh, uh, statistici doen... niet een eerlijke manier van berekenen is. Want die kijken niet naar de groep zoals die zich ontwikkelt, die kijken niet naar dat voorschrijdend gemiddelde... maar die kijken naar nu en tien jaar geleden. Ja, maar als je gaat kijken wat u tien jaar geleden verdiende... en wat u nu verdient, dan is dat verschil echt veel positiever dan voor ouderen. Oké, okay, nou, sommige van die speerpunten, hè, ik vroeg me af... zijn die ook niet een beetje voor de zier? Want u, u wilt bijvoorbeeld meer ziekenhuizen hè, in plaats van minder... en, en u wilt niet de zorgwerkraam uh, die de behandeling bepaalt, maar de arts. Dat lijken mij nou geen ontwikkelingen die snel terugdraait... Als beginnende partij. En toch is het heel belangrijk. Hè? Als je ziet dat tegenwoordig steeds meer verzekeringsmaatschappijen bepalen... welke behandeling goed voor u is... dan denk ik, we waren juist zo blij dat dat de arts was die dat bepaalde. En daar wil ik dus heel graag naar terug. Maar bijvoorbeeld meer ziekenhuizen. Hè? Meer ziekenhuizen is met name voor ouderen van belang. Uh, maar, maar ik begrijp dat het heel gewenst is. En dat graag wil, maar ik zie dat in het huidige economische klimaat niet gebeuren. Ik zou niet weten waarom niet. Er zijn voldoende ziekenhuizen die je nu nog open zou kunnen houden. Je zou in ieder geval die ontwikkeling kunnen stoppen. Want ook nu zie je dat er steeds meer gesaneerd wordt. Dat het steeds grotere ziekenhuizen worden. En dan wordt het voor ouderen toch wel heel erg moeilijk om daar te komen. Zeker nu het openbaar vervoer ook steeds duurder wordt voor ouderen. En twee dagen geleden verschijnt er een rapport. waarin heel duidelijk is, en dat wordt redelijk onderschreven. dat ongeveer in elke grote stad in, in Nederland een ziekenhuis weg kan. zonder dat je er ook maar iets van werkt. En wat hebben we, waar hebben we het dan over? Dan hebben we over de economische waarde. Maar er is nog iets anders dan een economische waarde. Het heeft ook nog te maken met het feit dat je graag contact wil houden met je buren. Dat je graag contact wil houden met je kinderen. En als je dan ineens naar de andere kant van de stad moet, of een hele stad verder... dan is dat heel erg lastig. Zeker als je niet meer in het arbeidsproces zit, geen autootje meer hebt... Oh. en maar moet zien dat je je redt. Ik denk dat het verstandiger is om te kijken of er in ieder geval... voor een aantal zaken ziekenhuizen dichter in de buurt zouden kunnen zijn. Ja, u, u zegt al, ik ben niet zwart-wit, ik zoek ook de nuance. En dat valt mij ook nu moeilijk in eh, eh, ja, de, de, de, de, de politiek. Ja, ja. Maar u, u bent bijvoorbeeld niet tegen de verhoging van de aow leeftijd hè, u, u verwacht van de ouderen toch ook enige zelfredzaamheid. Um, zijn dat ook onderwerpen waarvan u denkt... nou, dat, dat zou ik toch ook nog wel eens kiezers op kunnen verliezen... Oh ja, maar ik wil, ik wil vooral eerlijk zijn. Ik bedoel, je kan heel makkelijk dingen roepen, in hele korte zinnen... en dan even heel snel scoren. Ik denk dat dat niet eerlijk zou zijn. En eh, als het erom gaat eh, dat je die nuance... Je moet niet denken dat de kiezer zo dom is... dat hij alleen maar one-liners gelooft. Ik denk dat je altijd moet proberen om te laten zien... dat de wereld niet zwart-wit is. Ja. Ik ben zo benieuwd of u zich verheugt eigenlijk op een politieke toekomst. Ik ken u al jaren. En <laughs> u, kon, u, u kon lekker vrij bewegen. En lekker vrij dingen doen. En vrij dingen entameren. En dan kom je toch in een soort van wespennest. waarin je A. op je woorden moet letten. B. Uh, moet kijken dat je geen messen hier terugkrijgt. Eindeloos hoeren in, in vergaderzaaltjes. Wat begint u eigenlijk aan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me die vraag ook wel eens stel. Maar aan de andere kant, ik heb natuurlijk in 35 jaar iets voor elkaar gekregen. En toen op 1 april 2001 het huwelijk werd opengesteld... want ik praat niet graag over homohuwelijk, mijn huwelijk is identiek ja. aan jullie huwelijk. Uh, toen had ik wel zoiets, wat ga ik de rest van mijn leven nog doen? En ik heb me altijd graag willen inzetten... want dat is door mijn grootouders en mijn ouders mij met de paplepel ingegoten. Ik wil me graag inzetten voor mensen die in de verdrukking zitten... En dan moet je dat doen volgens de spelregels van het spel wat gespeeld wordt. Ik zal me nu moeten houden aan de politiek. Ik heb al acht jaar ervaring in de Tweede Kamer... toen ik destijds voorlichter van de VVD was. Ik weet dat het niet altijd even makkelijk zal zijn. Maar ik hoop toch echt dat ik hier over een tijdje nog eens terug mag komen. En, dat ik dan, en dan mag u mij er ook aan houden dat ik het eerlijk zal doen. Dat ik u eerlijk zal zeggen wat mij tegenvalt en wat me meevalt. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat... Ja, en dan moet je, soms, moet je soms op je lippen bijten. En als je dan soms nu kranten openslaat... en je ziet hoe je woorden verdraaid worden... en hoe er nu al aan je stoelpoten wordt gezaagd... dan is dat, ik geef dat eerlijk toe, niet makkelijk... maar ik doe het wel ergens om. En daar gaat het uiteindelijk om. Waar heeft u het meeste zin in vanmiddag? Wat zegt u? Waar, waar, waar, waar ziet u het meest naar uit vanmiddag? Nou, ik, waar zie ik het meest naar uit? Ja, e eerst krijgen we natuurlijk een, een enorme brei aan amendementen. Ja. Ja. Dat gaat op het u natuurlijk tulpje zitten doen. Ja. u wordt wakker op het moment dat ze met de bos tulpentempo Podium Ik denk dat dat zo'n beetje de bedoeling zal ja. zijn. Ja. Nee, waar, waar ik naar uitzie is of ik die mensen kan enthousiasmeren. Want ja. u begon dit gesprek heel terecht dat wij een potentie hebben die groot is. Dat kan ik in mijn eentje niet doen. Dan moeten al die mensen naar huis toe met die boodschap. Goed. Samen kunnen we die klus klaren. Dank u wel voor uw komst naar de studio. U hoorde Henkrol van de Politieke Partij 50 Plus, waarvan hij straks, dus tijdens het verkiezingscongres hier in Hilversum, tot lijsttrekker zou worden benoemd. Meer informatie via nieuwshow.nl. We blijven nog even bij de politiek. Hero Brinkman presenteerde gisteren zijn verkiezingsprogramma. Het gaat dan over de partij DPK, Democratisch Politiek Keerpunt. Het lievelingsthema van Brinkman is natuurlijk al sinds jaar en dag de veiligheid.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 Uh, uh, wat dat betreft zal verdienen. Ja, als je erover nadenkt. Origineel idee, net als in de Verenigde Staten... een politiechef, ja, die moeten allemaal luisteren. Dat gezeur over uh, uh, straatjongeren die uh, uh, niet, niet uh, uh, ja, uh, aangepakt worden enzovoort. Dat zou dan snel over zijn. Willen we er dus wat meer over weten? Amerika, Willem Post. Uh, amerika kennen Willem Post hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Vertel eens even, hoe gaat dat in de Verenigde Staten... met politiechefs? Worden die uh, gekozen? Ik heb een teleurstellende mededeling voor meneer Brinkman. Uh, en ik vraag me ook even af: is het verkiezingsprogramma echt al afgedrukt of staat het alleen nog maar op internet? Want dan kun je het nog veranderen. Het is namelijk niet zo: uh, de politiechef in de Amerikaanse steden wordt heel vaak, bijna altijd, uh, benoemd door het stadsbestuur. Uh, meestal de burgemeester. Dus ja, ik denk dat, uh, dat meneer Brinkman uh, zich echt uh, vergist. Ik weet het zeker. En. Misschien heeft hij het over de sheriff, maar dat, dat is iemand uit, uit zeg maar de provincie, uit de county. Dus ja, hij haalt een aantal zaken door elkaar. Hij zit fout. Is, is, is de sheriff wel een beetje te vergelijken met de politiecommissaris of helemaal niet? Nou, eigenlijk niet. Hè. Hm. Uh, in een enkele stad zoals Las Vegas wel, daar valt het nou toevallig wel samen. Overigens gaat daar nou juist, uh, de sheriff wordt dan dus wel gekozen. Daar gaan de misdaadcijfers weer omhoog, dus ja, dat haalt het verhaal ook een beetje onderuit. Nee, uh, dat zijn echt wel gescheiden functies. He, dus als je echt de misdaad in een stad wil aanpakken vanuit het perspectief... je kiest de, de politiechef. Ja, dat, zo werkt het dus helemaal niet in, in de Verenigde Staten. Maar is dat wel, dat het een, in dat soort functies dat het gebeurt, dat je daarop kan stemmen... is dat wel de bedoeling dat er, uh, ja, zeg maar, uh, ja, dat, dat er beter gepresteerd wordt... juist bij het verlagen van die uh, misdaadcijfers... omdat ze gekozen worden, omdat ze moeten luisteren? Nou, wat je wel kunt zeggen is dat uh, burgemeesters worden uh, uh, gekozen hè, in, in de meeste Amerikaanse steden. Ja, en, en dat betekent, hè, de soort. Je zou, je zou nog kunnen zeggen, ja, het indirect... Als de burgemeester dan de politiebaas aanwijst... ja, ja dan is dat, uh, dat is een soort indirecte verkiezing. Maar dat is toch niet wat Brinkman zegt. En als je kijkt naar de misdaadcijfers in Amerika... ja, net als in Nederland... Uh, er is een trend van dat dat naar beneden gaat. Maar ja, vergis je niet... Uh, bijvoorbeeld in een stad als uh, Detroit... de moordhoofdstad van Amerika... worden jaarlijks vorig jaar nog 344 mensen vermoord. Nou, in heel Nederland... is dat rond de 160, 161, dacht ik. Dus... Ja, Gaat er in Amerika, gaan er in Amerika ook stemmen op voor de gekozen politiechef? Is daar ook enthousiasme voor? Nou, daar, daar merk je eigenlijk niks van. Wat veel belangrijker is is dat er niet bezuinigd wordt op het politieapparaat. Hè? Met de slechte economische tijden die we nu hebben... en zeker ook in een aantal van de Amerikaanse steden... zoals zo'n straatarme stand als Memphis en Detroit... Ja, daar, daar wordt bezuinigd op het politieapparaat. Het is een hele complexe materie... en de Universiteit van Florida heeft laatst onderzoek gedaan... Ja, en zegt ook eigenlijk is de beste methode... dat je, dat je van, die van, van die slechte wijken... Ja, dat je die probeert aan te pakken met politie op straat... maar dan... Ja, een totaal aanpak. Dus verbeter ook de scholen in zo'n buurt. Hè. Pak de huizen aan. En van die, van die, van die, van die, van die leegstaande gebouwen. Dus zo'n zo revitaliseringsprogramma, dat moet je opzetten. Zoals in Harlem in New York. Dus ja, kritologie van de gekozen politiechef. Het is niet zo in Amerika. En dat zal het ook niet worden binnenkort. Graag helder en duidelijk. Hartelijk dank, Willem Post. Ja. Tot de volgende keer. Hoi. Oké, okay, dag. De afgelopen tijd uh, heeft het behoorlijk geregend in ons land. En het ziet er helaas niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in komt. Nou, behalve dat deze hoeveelheden neerslag niet al te best zijn voor onze collectief humeur, vergroot het ook de kans op overstromingen. Door het hoge aantal bedegelde tuinen kan het regenwater in ons land namelijk steeds moeilijker worden afgevoerd. Staatssecretaris Atma, die waarschuwde al voor die uh, enthousiaste betegeling. Vooral in de steden kan het water geen kant op, zo zei hij. En over die drang naar betegelde tuinen, het risico daarvan op overstromingen en alternatieven praten wij met Romke van de K. Hij is ex-kweker, journalist en tuinboekenschrijver. Uh, goedemorgen, meneer van de K. Goedemorgen. Ja, heeft het ook zo gehad met die regen? Uh, nou, ik vind het wel vervelend, maar. Uh, ach, het is, het is voor mijn tuin is het geen, uh, geen ramp. Ja, want is, dat zo, is het echt heel goed voor planten en bomen? Of is dat een misverstand? Uh, lage temperaturen zijn niet zo prettig, maar uh, dat water is wel geweldig goed. Ja, voor, uh, want we leiden toch aan verdroging, hoe gek genoeg het ook klinkt. Ook, ook in Nederland? Ook in Nederland, ja. De, de, de waterstand uh, is, is erg gedaald de laatste jaren. Oké, okay, dus, dus dat, dat water dat kan voor onze, voor onze natuur geen, uh, geen kwaad? Helemaal niet. Maar die betegelde tuinen die zouden dus een verhoogd risico op overstromingen met zich meebrengen. Hè? Kunt u dat eens uitleggen? Ja, dat klopt. En uh, dat merken we ook wel. Hè. We, uh, we hebben zomers uh, vaak van die enorme plensbuien. En het is al een paar keer voorgekomen. Als ik me goed herinner, een jaar of twee, drie geleden... in Den Oever uh, hebben we zo'n geval gehad dat uh, alles onder water liep. En dat heeft wel te maken met het, uh, het feit dat de mensen hun, uh, hun tuinen betegelen. En dat doen ze weer omdat ze, geen, uh, omdat ze niet in de tuin willen werken. En dat doen ze dan vaak weer omdat ze alle twee moeten werken... en geen tijd hebben om in de tuin te werken. Ja, maar wacht even. De, daar spoelde echt de boel onder door... dat er tegels in de tuinen lagen. Je kan het jampen. Dat was een factor die, uh, die meespeelde. Het is natuurlijk niet uh, hè, altijd 100 uh, dat je de schuld aan de tuineigenaar uh, eigenaar Nee, maar goed, krijgen. als de staatssecretaris uh, zich opeens mee gaat bemoeien... is er kennelijk dus toch iets aan de hand. Ja, het is, uh, het is ook niet een, een, een Nederlands probleem, hoor. Uh, in Engeland zijn ze al wat verder. Uh, misschien wat buien betreft, maar zeker wat wetgeving betreft. Uh, en daar zijn al uh, gemeentes waar bij gemeenteverordening verboden is... om meer dan uh, 50 van de tuin te verharden. <laughs> Jeetje, dus, dus de gemeente bepaalt daadwerkelijk wat jij in je achtertuin uh, aan, aan het betegelen. Ja, ja, ja. En oh. dat, ga, dat komt hier ook. Dat, ja? uh, Denkt je dat, dat? Ja, dat kun je voorstellen. Ja, ja, ja. Maar je merkt je zegt, dat zijn een beetje van die tweeverdieners... die hebben eigenlijk geen zin om in die tuin te werken. Maar ja. ik merk bijvoorbeeld in Amsterdam, als je dan al een tuin hebt... ik heb ja. niet een idee maar mensen die een tuin hebben... Die, ja. dat is altijd zo'n stukje sompig, armatierig stukje land... een beetje modderig, waar überhaupt geen zonnestraaltje komt... tussen al die hoge huizen. Dus daar denken mensen, ja, dan leg ik een paar tegeltjes neer. Dat is het enige wat die tuin überhaupt nog verdraagt. Ja, nou, dat is een enorm misverstand, want uh, zelfs een, uh, een moerastuin uh, kan. Uh, nou, dat wordt het vanzelf, oh, begrijp ik? Ontzettend, ja, ontzettend <laughs> opwindend zijn, hè? En als je daar dan ja. een paar stapstenen in legt, zodat je breed kan worden gehouden, dan ja. kan ja, je in oude kikkers erin uh, in een wanen in je eigen achtertuin. Maar uh, nee, het probleem is niet... dat die mensen hè, de, niet de mogelijkheden hebben. Want of je tuin nou droog is... of nat, uh, of, of schaduwrijk... of zonnig... je kan er altijd wat leuks van maken. Maar het probleem is dat ze geen tijd hebben. En, en dat is een, een echt probleem. Hè? Dat is niet alleen dat ze geen tijd... vrij willen maken, maar ja... als uh, man en vrouw, of man en man... Ja. wat het dan ook is, hè, als alle partners... Uh, werken. Hè, en en uh, helemaal als er kinderen zijn... En die moeten naar de crash en weer terug. Ja, maar en, heeft u dan. En een, nou, en, iedereen is druk zeg maar, ja, en ja, ja. wil, niet, ja. niet, wil niet in die tuin werken, kan misschien niet in die tuin werken. Zijn er dan alternatieven te bedenken die én weinig tijd kosten in de onderhoud. en er en, en toch voor zorgen dat het water uh, vlotjes wegloopt? Ja, ja, die zijn er uh, meer dan genoeg. Hè. En uh, afgezien van het feit dat je een wadi kunt maken van je tuin... zijn er een ook wat? nog uh, een wadi, <laughs> W-A-D-I. Dat, dat, dat, uh, dat doen ze toch in Bangladesh... waar ze de hele tijd uh, tot hun middel in het water staan? Dat doen ze in Nederland tegenwoordig ook. Ze zijn heel populair bij de plantsoenendienst. Maar, maar wat houdt dat precies uh, in, de wadi? Geen, geen school gebouwd of een, een openbaar gebouw neergezet. Of er ligt een wadi. Of, of er ligt een wadi. Dat is een kuil waarin het water zich verzamelen kan. En dat in natte tijden is het een vijver. En uh, daartussenin is de moeras. En in uh, droge tijden staat het, uh, staat het droog. Uh, het is, ja, een dynamische uh, vorm van tuinieren. Maar goed, dat is niet zo heel praktisch hoor. Maar nee. zelfs zo'n betegelde tuin. Hè, je zou kunnen zeggen, leg die tegels niet tegen elkaar aan. Maar laat eens een centimeter ruimte tussen de voeten. Nou, ja, onkruid, nee. onkruid, onkruid hè? Ja, je schiet ja, ja. dan omhoog. Daar hebben die mensen natuurlijk ook helemaal geen tijd voor. Nee, maar je kan er ook leuke planten in, uh, in zaaien... in plaats van onkruid. En dan zou je kunnen zeggen... nou goed, het stuk waar ik wil zitten... Hè, stel dat je ja. hele tuin betegelt. Nou, dan uh, heb je misschien een kwart nodig... of de helft. Hè, als je een, een buitenkeuken hebt... of een barbecue of weet ik veel... een buitenkachel. Ja. Uh, dan heb je, zeg, de helft nodig om uh, te recreëren. Nou, daar zou je de voegen dicht kunnen smeren... met cement. Ja. Of je tegels... Uh, heel strak tegen elkaar aan kunnen leggen. Maar in de rest van de tuin... zou je die kieren open kunnen laten. En uh, daar zou je allerlei... planten in kunnen zaaien. En dan kan je zeggen... ja, dan komt er ook onkruid. En van meneer Atzma mogen we straks ook... niet meer spuiten met Roundup. Ja. Hè? Dat is ook een van zijn <laughs> maatregelen. Maar goed... Uh, eh, dat. Uh, we moeten dat, gewoon een beetje vrije omgaan... met die tuin, begrijp dat, ik. Dat onkruid uit die voegen trekken, nou daar ben je en dan toch in een paar middagen per jaar uh, wel mee klaar. Ja, we moeten vrijer omgaan met die tuin. En niet zo zitten zaneken over onkruid. Ja. Uh, he, want uh, onkruid kan ook prachtig zijn. Dan bedoel ik niet een brandnetel, dat is minder leuk. Hè? Maar uh, ja, er zijn allerlei planten... Teuners, bloemen... Uh, We moeten uh, ons een beetje uh, laten verrassen door wat de natuur ons te bieden heeft. Ja, als je, zelfs als je niks doet, hè, dan komt er van alles nog wat aanwaaien. En daar zitten vaak ontzettend leuke planten onder. En als je die laat staan, dan krijg je ook weer een heleboel insecten in je tuin. En uh, als je die laat zitten en niet gaat zitten meieren over dat ze aan je plantjes vreten... Ja. dan komen er ook weer vogels die die insecten opeten. En nou ja, dan wordt de hele zaak een, een stuk leuker en, uh, en interessanter. Nou, en, duidelijk. Die tegels eruit. En de natuur een beetje zijn werk laten doen. Ja, dat uh, zou wel een, een mooi recept zijn voor de toekomst. En zeker ja. voor uh, degene die weinig tijd heeft. Nou, nou, dank... Fantastisch, ja, dat je opeens uh, zo op een, een niet-vermoeden... Uh, buitengewoon uh, serieuze problematiek uh, terechtkomt. U hoorde, uh, journalist en tuinboekenschrijver Romke van der Kaar... ging dus over de grote hoeveelheden betegelde tuinen in ons land... waardoor af en toe het riool het niet meer aankan. kan. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, de Radio 1 Sportzomerbus rijdt ook vandaag weer het land in. Op zoek naar opmerkelijke gebeurtenissen en mooie verhalen. Verslaggever Mark Robin Visser is met de bus onderweg naar het mooie Verre Oosten. Haddenberg om precies te zijn. Mark Robin, wat ga je daar doen? Nou, ik blijf een beetje bij hetzelfde onderwerp. Ik ga eigenlijk ook de tuin in, eh, naar de bloemetjes en vooral de bijtjes. Want ik weet niet of jullie het al weten, maar vandaag en morgen zijn het de landelijke open imkerijdagen. En dat betekent dat je op tientallen locaties in Nederland kan kijken wat imkers, bijenhouders dus allemaal zoal uh, uitspoken. En dan zou je denken, met dit ontzettend regenachtige weer is dat misschien geen goede activiteit. Nee, juist wel. Want die bijen die zijn ook niet gek. Die vliegen volgens mij ook niet als het hard regent. Die zitten allemaal lekker in een bijenstal. En die stallen die zijn dus allemaal open. En ik heb gekozen voor Hardenberg om een aantal redenen. In de eerste plaats omdat ze daar hele mooie bijen hebben... En ook omdat daar nog iets anders te doen is met Lego. Maar dat vertel ik nog niet. Dat is nog een verrassing. Ik hou het nu nog eventjes op de bijen. En daar valt een heleboel over te zeggen. Want een heleboel bijensoorten in Nederland. Die worden bedreigd in hun voortbestaan. Ik weet niet of het te maken heeft met die tuinen. Waar al, al die tegels worden gelegd. Misschien wel. Minder bloemen zou natuurlijk best een oorzaak kunnen zijn. En we gaan het dus vandaag hebben over hoe dat komt. En hoe het ook komt dat er steeds minder imkers in Nederland zijn. Misschien is er wel een oorzakelijk verband. Kortom, bloemetjes en bijtjes vanochtend. In de sportzomerbus vanuit Hardenberg. Dankjewel, straks. dankjewel, Mark Robin Visser, de mooie bijen van Harderberg en iets met Lego. Dus rond kwart over elf horen we weer op de Radio 1 Sportzomer. Day after day, he's in his fantasy world he's got dreams he's hanging on to them blessed the Dat waren de mooie woorden van Tim Knol. When I am King. En dat is de tijd voor de boekenrubriek. Ingrid Hoogvorst is aangeschoven. Zo is dat. Wat, Wat heb we je hebben? allemaal bij je? Ja, we hebben namelijk de nieuwe roman van de Amerikaan Dave Eggers. En uh, misschien zullen de luisteraars dat nog wel weten... Dave Eggers is de auteur die doorbrak op zijn dertigste... met dat gekke boek A Heartbreaking Work of Staggering Genius. Uh, in het Nederlands een hartverscheurend verhaal... van duizelingwekkende genialiteit. Dat was in 2000. En het was autobiografische fictie. Heel brutaal en ironisch over een jongen van een jaar of 18... Uh, die zijn broertje opvoedt. Want hun ouders zijn dood. En uh, dat boek dat viel meteen op. Dat was zo... Vrij en zo grappig en echt tragicomisch. Nou, geweldig. Nou goed, Dave Eggers is natuurlijk gewoon door gaan schrijven. En die vrijheid heeft hij ook gehouden. Want het is echt iemand die zich niet in één bepaald genre laat vangen. Dus hij heeft ook heel veel journalistieke non-fictie geschreven. Onder andere een heel aangrijpend verhaal over Soedanese vluchtelingen: What is the What? En een, en een boek over een slachtoffer van orkaan Katrina. Maar goed, nu dan eindelijk weer een roman. Uh, een hologram voor de koning. En werkelijk een prachtboek. Uh, waar waarin hij filijn commentaar levert op onze huidige recessie. Of de recessie in de hele wereld natuurlijk. En, de, en de, onze virtuele economie. Hij heeft een hoofdpersoon, Alan Clay. Een 54-jarige fietsenfabrikant. Uh, die... Een man uit vervlogen tijden, die gewoon mooie fietsen maakte. Pareltjes van fietsen. Maar die dus helemaal aan wal is geraakt. Enorm in de schulden is gekomen. Want de concurrentie uit Azië was te groot. Dus man had geen interesse voor zijn fietsen. En nu is hij consultant. Hè? Typisch zo'n vaag beroep in de IT. Nou, En deze man die, uh, die zet hij neer, daar begint het boek... in de koning Abdullah stad. Dat is die... Stad in aanbouw van koning Abdullah in Saoedi-Arabië. Een soort spookstad natuurlijk, hè? want dat is, moet nog allemaal gebouwd. Dus dat bestaat voor de helft uit van die grote architectuurborden. Daar komt een wijk en daar is dat. Nou En daar zit hij. En waarom zit hij daar? Want hij moet de koning een belsysteem met hologrammogelijkheid verkopen. Dus je, je, je belt iemand op en je gesprekspartner doemt dan op in een lucht... Spiegeling. En uh, nou, dat is dus een opdracht. En denkt hij, nou, dat kan nou eindelijk uit de financiële moeilijkheden helpen. Want hij kan zijn dochters natuurlijk niet meer betalen. Hij is gescheiden van zijn vrouw. Dat is allemaal ellende geweest. Hij zit vreselijk in de schulden vanwege die fietsen die hij niet meer gemaakt... die hij wel had laten maken, maar die hij niet ja, verkocht kreeg. En uh, deze man is dus duidelijk uit zijn tijd gevallen. En dat, is wel, dat laat hij wel heel erg mooi zien. Hij heet ook Klee... He, hij is klei, de man, hij is echt nog van vroeger. En dus, hij laat hem ook zeggen... het Amerikaanse bedrijfsleven leek hem ongeveer even interessant te vinden... als een vliegtuig dat uit modder was opgetrokken. Nou, En dan zit hij daar uh, uh, in die, die stad die eigenlijk niet bestaat... In, niet eens in een hotel, want ze hebben hem ondergebracht in een tent. Met drie jonge mensen. Want deze man weet natuurlijk niet eens wat hij verkoopt. Want hij begrijpt er zelf helemaal <lacht> niks van. Dus die, en die drie jonge mensen, dat laat hij heel mooi zien. Uh, die, die moeten dat dus verkopen, die moeten die presentatie houden. Maar die zijn eigenlijk ook een beetje weggevallen. Want wat weten die eigenlijk nog van grondstoffen? Wat weten die nog waar de spullen gemaakt worden? Die zitten alleen maar met hun met hun gezicht voor een computerscherm. Dus hij laat eigenlijk zien... Uh, he, die, die, die, die Ellen, die dus die oude, ja, toch verloren generatie uh, in de Amerikaanse economie. Dus, dus, die dus vergeefs probeert greep te krijgen op zijn leven. En verdwaalt in luchtspiegelingen, in hologrammen, in spooksteden. Die boodschappen van ondergeschikte, ook. Hoe die elke keer naar dat hotel gaat. Uh, waar dan zo'n receptioniste zit. En dan zegt hij: Wanneer komt die koning? Nou, die koning blijkt natuurlijk al anderhalf jaar niet meer in die stad te zijn geweest. <lacht> dus alles of ja, alles is virtueel. Ja, maar die koning wacht ook op investeerders. Hè? Dus iedereen wacht. Want die koning kan ook die stad niet meer verder. Die heeft het allemaal wel leuk allemaal opgezet. Maar uh, die stad bestaat ook echt, hè? Is dat zo? Ja, ja, ja, nee, dat is echt Eertig zo. Dat is zo arabië ja, ja, ja, ja, dat is een stad aan de zee. Maar ook huh? te lijden onder de economische crisis. Ja, natuurlijk, duidelijk. dus dat ja. bestaat echt. Nee, dat is een... Uh, uh, want hij heeft het boek, het, uh, dat schrijft ook in het nawoord, geschreven aanleiding van zijn zwager... die daar dus naartoe ging om dingen te verkopen. Ja. Ja. Maar die koning wacht ook op investeerders. Want iedereen wilde wel investeren. Maar ja, alles staat toch stil? Dus die hele recessie heeft ja, alles stil. Kijk naar Dubai. Daar, daar ja. zijn 50 uh, van ja. die miljarden flats ja. gewoon... Uh, ja, nog een aanbouw, maar ja. er gebeurt niks meer. Ja, precies. Nou ja, dat zie je in Spanje ook. Ja. Nee, dat is King, uh, King Abdullah uh, City. Oh. Uh, weet ik, zoiets. Uh, K-I-E-E. -E. Nou ja. ja, maar die stad bestaat echt. Nou ja, goed. Hij zit daar dus. En dat is wel mooi, al die details. Want dan gaat hij dat hotel in. Dat hotel is ook... Dat onpersoonlijke creme kleurig. Weet je wel. Nou, dan gaat hij met een lift. En dan zegt hij ook: die lift die stil als sneeuw naar beneden gleed. Hè. En wij zijn. Hij, wij zijn uh, hij neemt het echt op voor deze klei. En wij dus ook. Hè. Want hij, die klei die identificeert zich gewoon met zijn mislukking. Hij verdient elk jaar minder als consulent. Uh, is gescheiden van een vrouw die gewoon veel te slim voor hem was. Hij heeft een gezwel in zijn nek, waarmee hij niet naar de dokter durft. Eigenlijk ontbreekt hem voortdurend de moed, op het juiste moment. En hij sukkelt dus door, ontworteld als dat hij is. En wat doet hij de hele tijd? Hij zit met de wachten op die koning. Gaat hij beelden bekijken van de oude hockeywedstrijden. Dat vind ik dan wel heel aandoenlijk. En dan zegt hij, ja, toen alles nog klopte. weet je wel, Voor zijn gevoel, ja. Dus, uh, het is en is een hockeywedstrijd is een ijshockeywedstrijd, neem ik aan. Nee, sorry, ik heb het fout gezegd, honkbalwedstrijd. Oh, hon ja, ja, natuurlijk, dat had ik ook kunnen weten. Heel Amerikaans. Ja, typisch is voor mij dat ik daaroverheen <laughs> lees. Hè. Nee, typisch, ja, inderdaad, honkbalwedstrijden. Maar het is heel mooi, het is ook uh, een, een, niet voor niks... dat hij het motto meegaf uh, van Samuel Beckett uit Wachten op Codaux. Ja. Een beroemd toneelstuk, hè, waar iedereen ja, ja. op. Uh, it's not every day that we are needed... Mooi. Ja, heel ja. mooi. Het is heel intrigerend. Het is heel intrigerend. En hij uh, heeft een uh, hele eenvoudige zinnetje, van die korte zinnen, waar Amerikanen altijd heel goed in zijn, die zijn niet bezig met die hele taalvirtuositeit. Wat toch altijd de Europese literatuur nogal aankleeft, maar die hebben gewoon een Good Story. Weet je wel. Ja. En, uh, en ook wel een mooie overgang naar het volgende boek. Die kleding, die, die trekt erop uit met zijn chauffeur Youssef. Dat is eigenlijk de enige beetje sympathieke figuur. Uh, die, ja. En die neemt hem op een gegeven moment mee, want die ziet dat die man daar zo uh, hey, rondloopt. Want hij heeft ook niks met die jonge mensen. Uh, uh, en dan neemt hij hem mee naar het huis dat zijn vader bouwde. En dat is ook natuurlijk heel symbolisch, want... Ja, de echte Amerikaanse zakenman, dat wil hij nog, weet je, een huis bouwen. En deze man heeft dus een prachtig paleis gebouwd in een bergdorp. Dus dan tegenover het huis van steen staat dan dat hologram. doet ja. er niks is, hè? Ja, echt deze economie. Nou, en dat is een mooie overgang naar het volgende boek. Een heel dik boek uh, van uh, de Paul Miss Misliwski. Uh, steen op steen. En uh, Wieslof Misliski is de auteur, de schrijver... van nostalgische boerenlevens, zoals over het doppen van bonen. En ik heb het hier besproken uh, in 2009. Werkelijk een schitterende monoloog uh, van een man die aan het bonendoppen is... en een bezoeker komt en hij vertelt zijn verhaal. Nou, dit is ook... Dit is, uh, steen op steen is zijn, uh, zijn magnum opus. Het is echt zijn meesterwerk. 500 bladzijden tellende monoloog... Uh, voor mensen die houden van uh, boersoetvrouw, Franca Treur... Uh, dansen op uh, confetti <lacht> en, uh, en uh, een bakker. Boven is het stil. Dit is een prachtig boek over het boerenleven. En aan het woord is uh, Simek Petruska. Is een oude boerenzoon. Die is teruggekomen in het dorp en vandaar steen op steen. En die het grafmonument aan het bouwen is. Hij, hij doet steen. Een grafmonument eigenlijk voor niemand meer. Voor zijn familie. Nou ja, voor zichzelf. Uh, want iedereen is weg. En hij vertelt dus, terwijl hij aan het bouwen is... hoe hij uit dat dorp is weggetrokken. Uh, ontzettende hekel had hij aan dat boerenland. Hij wilde absoluut nooit, net zoals zijn vader... Uh, slaaf zijn van al die seizoenen. Dat oogsten en dat maaien. En als een os werken op dat land, daar moest hij helemaal niet aan denken. En, uh, nou ja, dan kwam je bij, uh, in zijn generatie natuurlijk, uh, kwam je uh, bij de Duitse bezetting van Polen, dus hij kwam bij de partisanen, Hij heeft de nazi's bevochten. Prachtige scènes, hij ontvlucht, ontsnapt aan een uh, massa-executie. Die jonge jongens, die allemaal met zo'n auto en een schep, en maar denken, nou ja, misschien moeten we, misschien moeten we een rivier uh, graven of zo, weet je wel. En dan heel langs hebben het besef, nou, misschien toch ook wel ons eigen graf. Hè? Hoe hij dat allemaal beschrijft, heel mooi. Hij keert uiteindelijk terug naar huis, toch gewond. En dan wordt hij kapper, en ambtena, een ambtenaar, politieman. Dan heb je dus dat communisme in Polen en dat, dat neemt je ook behoorlijk op de hak. En uiteindelijk, eh, want het is heel leuk, een hele leuke stem, deze jongens. Hè. Het is een, een echt een, een ruwe bolster. Hè? Hij schuldt een knokpartij niet. Hij houdt van vodka, hij houdt van de meiden. Uh, dat, dat, dat wordt allemaal heel erg leuk uh, verteld. En uiteindelijk gaat het boek over van... Uh, ja de mensheid is in beweging, dat, is, dat zijn wij altijd geweest. Hè? Je, wo je wordt ergens geboren, je denkt, nou, ik kan elders een beter bestaan opbouwen... en dan ga je weg. Maar, zegt hij, de grond laat je niet gaan. Uiteindelijk, die geboortegrond is toch heel erg belangrijk. Hè? Je, je, je, je, je wil toch in de eigen je graf in, de, in, het, in je eigen aarde, hè, de grond trekt. En daar vandaar ook dat hij dus terug is gekomen het grafmonument. van. dan zegt hij, ja, het huis is de stam. En het graf, de wortels, een huis en graf samen, die vormen de boom. En uh, wat zo mooi aan die stijl is... dat helemaal steeds door dat hele boek uh, loopt is uh, de weg. Er was dus ooit een dorpsweg die staat echt symbool voor het leven. Zo'n bochtige, bochtige mooie, mooie, weg die door die, hobbelig door het dorp ging. En dan zegt hij in de lente, in, of in de herfst was het modder, in de zomer was het stof. He, maar het was onze weg. En die weg hebben ze dus weggehaald. Het is nu een driebaans uh, autoweg geworden met asfalt. De bloeiende acacia's hebben ze gekapt. En dan zegt hij, uh, die weg heeft eigenlijk het dorp ook helemaal verdeeld. En die weg lijkt alleen maar voor auto's. Hè? Komen de twee overburen tegelijk naar buiten? Nou, denk maar niet dat ze bij elkaar gaan staan... zoals ze vroeger deden om een sigaretje te roken. En wat te kletsen. Nee, ieder paf wat aan zijn kant en ieder uit zijn eigen pakje. En op die weg hè, alleen maar auto's, auto's auto's, Alsof ze enkel voor de auto's die weg hebben aangelegd. En ze de mensen zijn vergeten. En hij, praat, hij begint dus eigenlijk te praten. Op het moment dat hij uh, is aangereden. Uh, uh, hij is aange heeft een botsing gekregen met zijn paard en wagen. Toen hij van het land kwam met een van die auto's. En hij heeft dus twee jaar in het ziekenhuis gelegen en dan begint hij dus te praten. En hij praat eigenlijk net als de weg. Want de ene herinnering naar de ander, en die zijn. Ja, de ene associatie naar de andere. Dus dat is net zo slingerend, wordt dat verteld eigenlijk. Als ja. die weg... Vooral over het verleden of ook over het heden. Nou, dit, nee, dit boek... Uh, nou, het, geeft, uh, het is dus een, echt, eigenlijk een grafmonument voor een vervlogen boerenleven. Want dat ja. bestaat niet meer. Hij ontleedt ook al zijn metaforen aan de natuur. Maar tegelijkertijd levert hij dus commentaar toch een, uh, op de moderne tijd. En dit boek ja. is van 1984, is dus nu net vertaald in Nederland. Dit boek is dus van Dave Eggert. een hologram voor de koning is net uit. Maar allebei zeggen ze eigenlijk hetzelfde... Waar is de mens gebleven He, in die tijd van die lucht? In nu, die virtuele economie, is ook de mens eigenlijk verdwenen. Ja. De man die gewoon een, product, een goed product wil verkopen... en die totaal verloren is in een luchtspiegeling. Het is allebei zo ontzettend actueel. Terwijl het dus, ja, uh... en dit is natuurlijk ook het commentaar van... Ja, wat, wat heeft die, die, die vernieuwing nou eigenlijk opgeleverd? Ja. Ja. Prachtig, mooi. Steen op steen. Steen op steen, Wieslav, Miss En een hologram voor de koning Dave Egerts. Dankjewel, Ingrid Hoogvorst. En als u informatie wilt daarover op Teletextpagina 260 en op onze website nieuwshow.nl .no. nou, ik eigenlijk gedacht dat we een deuntje zouden horen, maar dat is niet zo. Gaan we later doen. Ik wil ik okay. zingen. <laughs> als we bij elkaar waren, vloog de tijd. Er was geen ontsnappen aan. Het was mijn eerste liefde. En het veranderde mijn leven. Dat is duidelijk. Hier spreekt een buitengewoon verliefde man. Niks bijzonders zou je denken. Maar wel als hij het heeft over een andere man. En vooral als je Frank Ocean heet. En een zanger is, die werkt met hip-hop-grootheden Als Jay-Z of is het Z? Nee, Jay-Z. <laughs> Precies. En Kanye West. Ocean schreef op zijn site over de vakantieliefde die hij ooit beleefde met een man. En daarmee heeft hij heel wat teweeggebracht in de wereld van de hip-hop. Want daar is homoseksualiteit nog steeds niet bepaald de normaalste zaak van de wereld. Over de verhouding tussen homo's en homies gaan we praten met muziekjournalist Sal van Stapelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wie is die Frank Ocean? Uh, Frank Ocean is een uh, jonge R&B zanger. Uh, hij is geleerd aan de hip-hop crew uh, Odd Future uit Los Angeles. Uh. Hij heeft vorig jaar echt een geweldige mixtape uitgebracht. En nu, uh, deze week zijn debuutalbum, Channel Orange. Ja. En hij maakt een soort... Uh... Ja, melancholische synthesizer R&B. Het is echt uh, geweldig. Overtuig. Laat maar even. Ja, even stukje dus, horen. Even ja? stukje horen. Ja. Rain in much like my eyes don't shed tears, but Do you think about me still? Nou, dat klinkt lekker. Ja, dat, dat klinkt, klinkt, ja. klinkt heel uh, rustig en beschaafd. En uh, nou ja, dat hij over een man zingt. Hij doet maar, zou ja. zo je nou, denken. Absoluut. Ja, uh, absoluut. Ja. Ja, maar ja. zo is het dus niet. Um. Ja, nou, zo is het. Hij heeft, zeg maar, er staan een aantal nummers op deze plaat. Er is, er is één nummer waarin hij het heel duidelijk maakt. Want in dit nummer gaat het eigenlijk over. Het gaat over zijn eerste liefde. En als je niet weet dat zijn eerste liefde een man is. haal je dat ook niet echt uit de tekst. Oh. Um, er staat ook nog een liedje op de plaat. waarin hij ongeveer dertig keer herhaalt. I, I couldn't make him love me. Dat is al wat duidelijker. <laughs> <Ja>. <laughs> en ja, dat is inderdaad. En dat is Dat, wel, ja, dat ja. is, dat is um, in deze scene heel erg opmerkelijk. Um, zo opmerkelijk dat hij er dus ook een statement over geschreven heeft op zijn site. Een prachtig stukje tekst waarin hij ingaat op zijn eerste liefde een aantal zomers geleden. Maar waarom is het zo dat dat zelfs de kranten en grote kranten en het journaal en weet ik veel wat allemaal haalt? Nou, het, is, het is een heel dubbel verhaal, want het is natuurlijk het feit dat iedereen er zo op reageert maakt het ook weer... Uh, ja, maakt het ook weer gek eigenlijk. Het, uh, het, het laat zien dat het in de hip-hop, hip-hop is een behoorlijke macho cultuur. Uh, daarin is homoseksualiteit uh, een lastig onderwerp, iets waar niet zo over gesproken wordt en soms ook op een uh, vrij negatieve manier. Uh, en dat een zanger die zich daar uh, ja, toe aangetrokken voelt... en die met al die jongens omgaat... en dus inderdaad op de plaats van Jay-Z en Kanye West staat... en met een van de tofste hip-hop crews van de afgelopen jaren rondhangt... openlijk is over zijn uh, seksualiteit... Is gewoon iets nieuws. Dat is een raak. Dan hoor je eigenlijk gewoon met uh, half naakte vrouwen op de motorkap van een auto te zitten. Dat is wellicht een beetje de andere uiterste. Oh. Maar um, het is wel. Kijk, uh, hiphop is op zich een veelzijdige cultuur. Maar uh, de straatcultuur is daarin heel do dominant. Dat komt van de, van de straat. Um, en zeker na het succes van gangster rap eind jaren 80, jaren 90, is in de mainstream hiphop een hele stoere cultuur geworden. Waarin je ja. Ook wel eens inderdaad wat halfnaakt vrouwen op de auto ziet zitten. En de afgelopen jaren verandert dat een beetje. De... Precies, wat is dit onderdeel van de beweging? Dan ja, dit, dit is, ik denk dat je kan zeggen dat, dat veel jongere rappers... een wat andere um, houding hebben dan nou ja, zeg maar de, de grote namen uit de jaren negentig... en misschien van het uh, begin van deze eeuw. Um, je ziet dat het wat veelzijdiger wordt. Het wordt ook kleurrijker. Het wordt in, in mode bijvoorbeeld... de mode is vaak wat minder stoer. Um, en... Die, die, die nieuwe lichting artiesten, die heeft eigenlijk net zoveel met de straatcultuur als de gemiddelde luisteraar, namelijk niet zoveel. Dus dat zijn ook gewoon jongens die um, ja. Die nooit hebben hoeven uh, worstelen voor hun eten, zeg maar. Wat brengt dat nou? Levert dat ook nou veel strijd? Om net zoals je East en West vroeger had, hè, dat was dan, uh, uh, uh, daar werd heel veel over gerept en uh, over gestreden en gevochten uh, daadwerkelijk. Is dit nu ook? Dat dat, dat ook hiphoppers zijn die ze echt afzetten tegen de vervrouwelijking misschien? Nou deels, je hebt, je hebt natuurlijk van wel mensen die zich uitspreken. Zeker op moment. Kijk, op het moment dat rappers zich. Um, nou ja, uh, metroseksueler gingen gedragen. Ja. Als je natuurlijk ook jongens die zoiets hadden van... ja, kom dan maar helemaal uit de kast. Uh, bijvoorbeeld gangsterrapper Pini Seagal zei dat over Kanye West... en uh, Pharrell van de Neptunes. Waarop Kanye West zich nog genoodzaakt voelde om op camera uit te leggen... dat hij weliswaar van een mooie kleren houdt, maar geen uh, homo <lacht> is. Maar inmiddels verandert dat een beetje. Inmiddels zie je dat je ja, de trend eigenlijk doorzet... en dat rappers zich daar ook op aansluiten. Dus het lijkt een beetje alsof ze ook... Uh, Eigen voor hun geld kiezen. Kijk, je wil relevant blijven, ook als je uh, een 40-plusser bent, uh, zoals natuurlijk heel veel populaire rappers. En mensen als Jay-Z en 50 Cent hebben zich uitgesproken voor het homohuwelijk uh, recent. Um, die doen dat natuurlijk in een nieuw klimaat. Het is maar de vraag of ze dat een aantal jaren geleden gedaan zouden hebben... toen het nog echt belangrijk was om je straat-imago uh, uh, te handhaven. Maar Sal, hoe, ga, hoe gaat dat dan? Ga, gaan die mensen dan een briefje schrijven? Van nou, ik heb vroeger op het schoolplein wat nare dingen gezegd over die homo's. <laughs> maar, nou, nou, dat is wel grappig. Dat, dat is, eigenlijk, doen. Nee, maar dat is hoe het meest gaat dat bizarre. Dan? Kijk, Frank Ocean schrijft een briefje... Op zijn website, heel mooi als een artiest. Hij, hij, hij verwoordt het prachtig. Volgens gaat de, de, de, president of de, de oprichter van Def Jam, een van de belangrijkste hip-hop labels, ook het label van Frank Ocean, een openbare brief aan Frank Ocean schrijven. Dus we krijgen een correspondentie waarin hij uitlegt dat hij het zo dapper vindt en dat hij zo trots op hem is en dat hij nu bijna in zijn, in zijn uppie de hip zien naar voren helpt. En gaan ook anderen zich via Twitter en zo... Dus er komen een heleboel reacties los, ook van rappers... zoals DJ Drama, Hip Hop dj Die vond het zelfs nodig om uit te leggen... dat hij nu nog steeds heus wel fan zou blijven van Frank Ocean. Dus er zit een soort dubbelzinnigheid in. Het is aan de ene kant heel goed dat hij die steun krijgt. Weet je, dat dus heel veel mensen zich in, uh, in het openbaar uiten over... Ja, dat dit eigenlijk gewoon normaal moet zijn. En dat die gast eigenlijk een hele belangrijke stap zet... En, dat het ook wellicht belachelijk is dat het zo'n grote stap is. Maar tegelijkertijd zit in het feit dat al die mensen daar uh, zo op reageren... alsof hij nou, weet ik wat heeft gedaan. Terwijl hij alleen maar heeft gezegd... een paar, paar jaar geleden was ik verliefd op een jongetje. Ja, precies. Hij zegt meisje. nog niet eens dat hij echt uh, uh, vol homo is, zeg maar. Of nee, en, en dat is zelfs nog maar de vraag. Wat? Want hij heeft, hij heeft heel veel liedjes ook over vrouwen. En hij, het valt heel erg op, zowel in zijn teksten als in deze verklaring... dat hij Zeg maar, helemaal niks benoemd. Hij zegt niet dat hij biseksueel is, niet homo, niet hetero. Het nee. is natuurlijk. Het is ook iets wat vloeibaar kan zijn, je seksuele identiteit. Zeker als je jong bent. Um, dus het enige wat hij gezegd heeft, is dat hij een paar jaar geleden. Ja, met een jongen heeft doorgebracht. Waarom, waarom loopt het zo hoog op? Want het is toch redelijk. geaccepteerd uh, homoseksualiteit. Zeker in de grote steden waarin die hip hop scene zit, toch? Nou, dat is maar de vraag. Kijk, de, um, er, zijn er zijn heel veel gemeenschappen waarin het helemaal niet zo geaccepteerd nee. is. En. Um, als je in die gemeenschap ge, uh, voor, voor je homoseksualiteit uit moet komen... dat zal zelfs in Nederland nog lastig zijn in bepaalde ja. op de religieuze gemeenschappen. De black, op. black communities. Nou, ze, nou, dat is in Amerika en in uh, Caribische that. communities, nee. Maar dat heeft echt niks meer met de muziek te maken. Dat heeft gewoon met uh, bepaalde uh, ja, moores in de, in de gemeenschap te maken. Iets, mag ik iets vragen? Ja. Ingrid, wil ik uh, ja? graag een vraag stellen. Wat iemand zingt, mm -hmm. de tekst, dat is toch, hoeft toch geen waarheid te zijn. Nee, dat, is dat vind de, ik zo raar. Ja, maar dat is wel. Toch dat dat zingen, is een heel goed punt. Dat je poep eet. Maar of, het is een statement nou, op Maak weet niet Maar nee, uh, Het is is. Wel, kijk, het is, het is een interessante discussie bij hip hop en ook wel bij R&B is natuurlijk van als iemand een ik-persoon gebruikt in de muziek... wordt vaak vanuitgegaan dat het autobiografisch is. Dat is ook bijvoorbeeld waarom aantal rappers... Uh, heel erg zijn aangevallen op hun vermeende homo-onvriendelijkheid. Ja, want die tekst waren wel even, zeg. Ja, maar daar er, er, er is vaak nog wel wat op af te dingen. Bijvoorbeeld Eminem is daar heel hard op aangevallen. Die, zei dan de, die, die had het echt over dat die homo's haten en zo... Maar dat was een karakter wat hij in zijn teksten naar voren brengt. Het karakter Slim Shady, dat is een karakter wat een hekel heeft als zijn moeder. Dat zocht dus ontbijt met ecstasy en vodka. Nou, dat is niet, dat, dat is niet zeg maar helemaal één op één Eminem. Uh, dus hij, hij zet een bepaald karakter neer. En dat karakter heeft ook een hekel aan homo's. En dat maakt het in de hiphop soms een beetje diffuus. Dat het niet helemaal duidelijk is wat is nou één op één wat je zelf vindt. En wat is het verhaal wat je vertelt. Zoals dat bijvoorbeeld bij romans... De, ja, de, ja, daar zijn we al lang zover ontwikkeld dat, dat we snappen zien. van ja, als, als een schrijver bepaalde dingen, een ik persoon bepaalde dingen laat zeggen, is dat niet per se te schrijven. Nou ja, volgens mij is het ontzettend positief dat er een beweging in de gang is gezet, dat er überhaupt over gesproken kan worden. Ja. En dat uh, jongeren thuis die nog wel in de kast zitten, in ieder geval voelen dat het een onderwerp is. Uh, uh, het is, is als, als, als, als role model is, is Frank ja. Ocean heel belangrijk. En dat die andere rappers zich, zich uh, uit hebben gesproken voor het homohuwelijk, ja. wat voor ons heel normaal is, maar in een heel groot gedeelte van de wereld natuurlijk niet, is ook een belangrijke stap vooruit. Dank je wel. Oké, okay, de cd van Frank Die verschijnt op 17 juli. En maar die is, heel, nu is heel al heel te goed. beluisteren <laughs> op zijn site. Muziekjournalist Sal van Stapel, hartelijk dank. Meer informatie, website En We zijn er volgende week weer. Radio 1 Sports Zomer. begint dadelijk met Bert van Sloot en Bas van Jouw. Dag. Samen thuis, samen dros.